4 uur. NPO Radio 1 met Lara Rensen. Goedemiddag, komend uur in Nieuws en Co. Gaan we het hebben over Noord-Korea. Eh, ja, dat land is dagelijks nieuws. Bijvoorbeeld over de komende top tussen de presidenten Kim en Trump. Maar hoe komen de Noord-Koreanen aan informatie? Weten zij wat er allemaal gaande is? En wereldwijd gaan koraalriven hard achteruit. We praten straks met een marine-ecoloog... die ook na zijn pensioen blijft vechten voor de koraal in de Cariben. Hier is het NOS-journaal Jan van de Putten. Justitie mag miljoenen in beslag genomen berichten... gaan gebruiken als bewijs in strafzaken. Dat blijkt door uit een uitspraak tegen een kopstuk... uit de Amsterdamse onderwereld. Een deel van het bewijs tegen hem is afkomstig... uit 3,6 miljoen versleutelde computerberichten... die de politie vorig jaar heeft gekraakt. Sindsdien is strafzaak na strafzaak begonnen... met bewijs uit die berichten. Het OM verwacht dat de ontsleutelde communicatie... kan worden gebruikt om tientallen zaken op te lossen... die te maken hebben met liquidaties drugshandel en andere zware criminaliteit. De NAVO wil dat Nederland meer geld gaat uitgeven aan defensie. Binnen de NAVO is in 2014 afgesproken dat alle landen binnen de defensiebegroting binnen 10 jaar moeten verhogen naar 2% van het bruto binnenlands product. Dat bedrag stijgt dus mee met de aantrekkende economie, waardoor er nu meer geld nodig is dan de anderhalf miljard die het kabinet structureel naar defensie wil laten gaan. NAVO-topman Jens Stoltenberg heeft een positieve draai... aan dat hogere bedrag dat hij van Nederland verwacht. Als 2% naar Defensie gaat, dan hou je 98% over voor andere dingen... zei Stoltenberg. Hij pleit ook in de Tweede Kamer voor extra geld voor Defensie. Facebook neemt maatregelen om het grootste deel van zijn gebruikers... onder minder strenge privacyregels te laten vallen. Het bedrijf brengt anderhalf miljard gebruikers... onder bij Facebook in de Verenigde Staten. Nu vallen ze nog onder de strenge EU-regels. De politie gaat bedrijven die appartementen verhuren aan criminelen aanpakken. Het gaat vaak om dure luxe appartementen die criminelen cash betalen. De woningen worden vaak gebruikt voor opslag van drugs, wapens en geld. Advocaten zijn bang dat minister Dekker wil stoppen met het papierloos werken in de rechtspraak. De nieuwe manier van werken verloopt verre van soepel, blijkt uit een evaluatie. Maar er gaat ook veel goed, zeggen de advocaten. Het Cubaanse parlement heeft Miguel Díaz-Canel gekozen als nieuwe president. Dat is geen verrassing, want hij was de enige kandidaat. Díaz-Canel is 57, hij is de opvolger van Raúl Castro, die tien jaar aan de macht was. En het is voor het eerst in 60 jaar dat Cuba niet door een Castro wordt geleid. Acht mensen die via sociale media politieagenten en boswachters... in de Oostvaardersplassen belaagden, hebben boetes gekregen. Ze waren boos omdat de grote grazers niet werden bijgevoerd... ondanks de winterkou. De acht maakten zich schuldig aan belediging, bedreiging of smaad. En de boetes variëren van 225 tot 600 euro. Sommigen moeten daar ook nog een schadevergoeding bovenop betalen. Justitie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden gestraft. Nou, het, weer. het is officieel de eerste zomerse dag van het jaar. De temperatuur in de beeld liep vanmiddag op naar 25 graden. En het is ook de warmste 19e april sinds het begin van de metingen in 1901. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen is het opnieuw zonnig. Aan de kust en in het noorden wordt het 20 graden, maar in het Midden, Oosten en Zuidoosten kan het 25 graden worden. Benieuwd of de warmte wat met de files doet Helene. Waar staan ze vooral? En nou ja, er staan er gewoon vooral al heel erg veel. En okay. ik denk dat veel mensen gewoon op tijd. Uh, thuis willen zijn om lekker even buiten te zitten. Ja, kan en dat is uh, ja, vooral te merken bij Utrecht. Daar zit het, het drukst op het moment. Op de A12 van veel verdraging van Utrecht naar Den Haag... tussen knopen Lunette en Nieuwerbrug, 17 kilometer. Ze zijn er aan het bergen na een ongeluk. De afrit is dicht en ook de rechterrijstrook is dicht... en de vertraging is een half uur. Op de A15 Rotterdam-Gorkum alweer 8 kilometer... tussen knopen Ridderkerk en Sliedrecht-West... Op de A28 van Utrecht naar Zwolle tussen Den Dolder en Leusden, 10 kilometer. Daar is de vertraging meer dan een uur door een ongeluk. Er zijn er twee rijstroken dicht. En er is ook een ongeluk gebeurd op de A28 van Amersfoort naar Utrecht bij knopend Rijnsweert. Daar, daar is de linker rijstrook dicht en de vertraging ongeveer een kwartier.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 If the meeting when I'm there is not fruitful, I will respectfully leave the meeting. President Trump blikte alvast vooruit op zijn ontmoeting met Kim Jong-un. Leeft deze top eigenlijk ook in Noord-Korea, vroegen we ons af? Gaat u over horen. En een kopstuk van de mokromafia is veroordeeld tot 18 jaar cel. Om wie gaat dat precies? Nouval F, uh, noffel voor intimi. Nouval noffel, F. Nouval F. F. Noffel of buik, zoals die dan uh, werd aangeduid. Hij wordt ook wel noffel genoemd. En buik zou de bijnaam zijn? De buik. Volgens Justitie een bijnaam van Noffel. Nou ja, het is uh, ongetwijfeld een uh, zware jongen. Naar haar grenzen. Nieuws en ja, de laatste Peter en de kende u waarschijnlijk. De rechter in deze zaak besloot vandaag ook dat informatie die via zogeheten PGP-versleuteling is verkregen, mag worden gebruikt als bewijs in een rechtszaak. In kringen van justitie wordt regelmatig gebruik gemaakt van zulke PGP-telefoons. Jeroen de Jager is bij een advocaat hier een gebruikt voor de communicatie met zijn cliënten. Waarom vindt hij dat nodig, Jeroen? Ja, even, hij gebruikt niet het systeem Ennetcom... dat vandaag ter discussie stond... maar wel een soort gelijk-PGP-systeem. Volgens hem helemaal veilig. En hij doet dat omdat... hij is advocaat nu eenmaal vertrouwenspersonen. Hij moet vertrouwelijk kunnen communiceren... met de advocaten onderling, ook met cliënten. En hij is dat zelfs verplicht als geheimdrager... zoals dat dan heet. Dus ook al mag dit PGP-bewijs nu gebruikt worden... je zult zien dat er een soort wetloop gaat komen... naar nog veiligere manieren. Mensen zullen ervan leren. PGP gaat echt niet weg, want als je het goed doet, is het gewoon heel veilig. Voorlopig is de politie de lachende derde, want die zit nu op een goudmijn van 3,6 miljoen deels criminele berichten. Kijk eens aan, nou, meer daarover uiteraard hier in Nieuws Co. En we gaan ook nu te Turkije komen verkiezingen aan zonder vrije media. Naar radio, tv en kranten richt de Turkse regering de pijlen ook steeds meer op het internet. Lucas Waagmeester, hoe doen ze dat? Hoe gaan ze dat doen? De regering heeft hier een wet aangenomen. Uh, volgens die wet moet iedereen die videocontent online wil zetten dus nieuws, series, livestreams van evenementen daarvoor in de toekomst een vergunning aanvragen. Uh, uiteraard geschrokken reacties in de mediawereld. Want heel veel journalisten die de afgelopen jaren door de oprukkende censuur hun baan verloren. Bijvoorbeeld bij televisiestations die werden gesloten. Die zochten hun toevlucht tot het web. Er is heel erg veel webcasting in Turkije. Veel mensen halen hun informatie van het internet. En ja, inderdaad, over twee maanden nieuwe verkiezingen in Turkije. En de regering gaat nu dus vlak voor die verkiezingen... ook ja, die laatste plek van ongecensureerde informatie te lijf. Dan horen wij straks graag meer van jou, Lucas. En excuses voor de wat haperendere lijn. We gaan het proberen in orde te maken met Lucas. Om Noord-Korea binnen te komen moest de Vlaamse VTM-journalist... Robin Ramakers twee jaar wachten. Maar dat betekent wel dat de timing van zijn bezoek niet beter kon. Hij is net één dag terug uit het land. Waar binnenkort twee bijzondere en zelfs historische ontmoetingen zijn. Eén met Zuid-Korea en één met aardsvijand Amerika. Daarover probeerde de journalist reportages te maken... ondanks de strikte begeleiding van Noord-Korea bij alles wat hij deed. We hebben nu contact met hem, meneer Ramakers. Zijn ze in Noord-Korea ook heel erg bezig met die aanstaande ontmoeting tussen Kim Jong-un en Donald Trump? Wel, er zijn eigenlijk twee dingen. Als je het hebt over Donald Trump... dan is de toch wel verbazingwekkende vaststelling... dat niemand in Noord-Korea daarvan lijkt te weten. Ik heb geprobeerd om uh, een aantal mensen erop aan te spreken... want dat was op zich al moeilijk... omdat je niet zomaar een wie kan aanspreken... en al helemaal niet met dat soort van politiek geladen vragen. Dat laten de begeleiders dan... Eigenlijk niet toe, maar die drie, vier mensen die ik er toch naar heb kunnen vragen... die kwamen helemaal uh, uit de lucht vallen. Dus niemand lijkt te weten dat er überhaupt sprake is van een uh, mogelijke ontmoeting... tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de grote leider Kim Jong-un. Hm, dat komt dus niet door daar via de Koreaanse pers. En, en die andere top, die met Zuid-Korea, is daar wel iets over bekend? Nou well, ja, dat is een heel... Ander verhaal, uh, wat de ontmoeting betreft met, uh, met de Zuid-Koreaanse uh, president Moon Jae, daar is dan weer wel iedereen van op de hoogte. Dat is inderdaad ook gecommuniceerd via de officiële Noord-Koreaanse media. En daar is iedereen ook heel erg opgetogen over. En, en, en je voelt ook aan de Noord-Koreanen dat het dat is gewoon een, een oude droom van, uh, van Noord-Korea om. om ooit terug herenigd te kunnen worden met, uh, met het Zuid-Koreaanse zustervolk. Dus dat leeft heel erg. En u gaf al aan, het is uh, niet mogelijk om vrij vragen te stellen. De vragen die u zou willen stellen. Uh, als het al gebeurt, krijgt u mondjesmaat antwoord. Uh, uh, u kunt dus niet zomaar met mensen over politiek spreken in Noord-Korea. Nee, dat is uh, heel moeilijk. Um, ja, het is al heel moeilijk om binnen te geraken. En je geraakt alleen maar binnen door, um, ja, door je aanvraag om een persvisum te krijgen... ...te koppelen aan een of andere organisatie in Noord-Korea die je uitnodigt. In ons geval was het uiteindelijk het uh, North Korean Peace Committee. En uh, ja, die nodig je dan uit, je mag dan komen, maar dan wordt het er echt wel duidelijke afspraken gemaakt. Zij stellen het programma samen, zij bepalen waar je naartoe gaat... en ze bepalen ook met wie je praat. En in zekere mate zelfs wat voor vragen je dan wel of niet mag stellen. We hebben zelfs voor we binnenkwamen in Noord-Korea... een soort van contract moeten ondertekenen... waarin stond dat we het Noord-Koreaanse volk niet zouden beledigen. Ja, dat is dan iets wat je heel breed kan interpreteren... maar dat betekent dan bijvoorbeeld... ...dat je niet uh, zou beginnen over gevoelige politieke thema's... ...zoals bijvoorbeeld alles wat Amerika uh, of de Amerikaanse president Donald Trump... ...en een mogelijke ontmoeting en zo betreft. Ja. Om nog maar te zwijgen over kritische vragen over het Noord-Koreaanse leiderschap. Dat is, dat is totaal taboe. En, en wat voor verhalen wilden ze dan dat u zou maken? Waar stuurden ze op aan? Je, wel, dat is dan het interessante natuurlijk tussen de regels door uh, best wel veel uh, leren van zo'n uh, zo weekje in, uh, in, in Pyongyang. Um, het gevoel dat ik heel erg had, is dat uh onze Noord-Koreaanse begeleiders heel graag wilden dat we uh, alles zagen wat uh, Noord-Korea eigenlijk doet overkomen als ja, best, wel een, best wel een normaal land. Met, met, met hele, hele fijne dingen die voor iedereen toegankelijk zijn. Zoals een dolfinarium, een pretpark, een uh, subtropisch zwemparadijs, noem maar op. We zijn dus echt van de ene plek naar de andere. Uh, geleid waar dat we dan mochten zien hoe geweldig de faciliteiten in Noord-Korea wel niet zijn die dan ter beschikking staan van het hele volk. En dat was een beetje de teneur van, uh, van de Rijks. Ik had het gevoel dat uh, ze zelfs wilden vermijden om in de, ja, in de bekende clichés uh, te te vallen. Bijvoorbeeld ja, die grote militaire parades, uh, de grote pleinen, monumenten, uh -huh. de, de massatoestanden. Dat soort dingen wilden ze ons absoluut niet laten zien. Maar dus wel wat zij ja, dan beschouwen als het, het normale Noord-Korea. Nou, dus maar de vraag of dat, of dat dan ook het normale Noord-Korea is natuurlijk. Ja, ja, inderdaad. Nou vanaf vandaag de reportages van Robin Ramakers. Dank uit Noord-Korea op VTM. Eens even kijken hoe het is op de weg uh, inmiddels. Helene Geest. Het is uh, druk op de weg, vooral bij Utrecht. is Het helemaal vastgelopen al. En dat is te wijten aan een paar ongelukken. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle bij Leusden gebeurde een ongeluk. Vanaf de Uithof levert dat ruim een uur verdraging op. En ook de andere kant op, van Amersfoort naar Utrecht... een half uur verdraging tussen Soesterberg en Knoopend Rijnsweert... ook door een aanrijding. 15 minuten over 4 als voorkomen kan worden dat jongeren in de criminaliteit belanden of bijvoorbeeld hechtingsproblemen krijgen dan heeft de jeugdzorg in Nederland daar enorm veel baat bij en de jeugd natuurlijk zelf ook. Want de wachtlijsten zijn enorm waardoor veel kinderen tussen wal en schip raken. Het gaat ook niet altijd goed bij de gemeente. In Nijmegen proberen ze daar iets aan te doen. Als je kinderen met problemen op de basisschool Basisschool kunt signaleren, dan kan later leed worden voorkomen. Nou, de nieuws Kobus staat bij zo'n school als Vindplaats, de naam van deze methode. Bij basisschool De Buut in Nijmegen is dat, zei G. Leg eens uit, om wat voor project gaat het? Nou, de, de kinderen die uh, hulp nodig hebben, Lara, die hoeven dan uh, niet meteen naar een... Uh... Een zorginstelling of in ieder geval die professionele zorg op te zoeken buiten de school. Want dan kom je al snel in die, in die molen van zo'n zorgtraject in. Maar de hulpverlener is nu gewoon wekelijks op school aanwezig. Zo'n zes uur. En uh, op dit moment doen er zo'n 49 scholen mee in Nijmegen. Waaronder dus uh, de buurt waar we vandaag zijn. We hebben de verkoeling opgezocht binnen. We staan in het hart uh, van de school. En er rennen nog af en toe wat kinderen voorbij, want er is hier ook uh, buitenschoolse opvang. Ze zijn natuurlijk voornamelijk buitenlaren, dat snap je. Maar af en toe moet er ook wat zonnebrand opgesmeerd worden en dan rennen ze weer naar binnen. En ik sta hier naast Willem. Willem, jouw zoon zit hier uh, ook op school. Ja, klopt. En het is, uh, ik ben even een rondje gaan lopen. Het is niet een, een normale school zoals ik hem in ieder geval ken met de klassikale schoollokalen. Het zijn echt uh, ja, grote lokalen, maar uh, hoe werkt het precies? Um, ja, er zijn veel combinatiegroepen. Hè. Bijvoorbeeld groep uh, 6, 7, 8, uh, 1, 2, et cetera. Die zitten dan, bij elkaar in de klas? Die zitten bij elkaar in de klas. En uh, uh, dan heb je vervolgens leerpleinen, waar veel gezamenlijk gebeurt. Maar ook uh, heel veel uh, individuele aandacht is voor de kinderen. Dus uh, prima... Een manier om, uh, om school te hebben, denk ik. Ja. Ja. Jouw zoon gaat hier dus uh, naar school. Ja. En uh, uh, jullie hebben gebruik gemaakt uh, van dit project. Vertel eens even, hoe, hoe ging het een tijdje geleden met je zoon? Niet zo goed natuurlijk, maar waar, waar lag dat aan? Nou, het ging niet zo goed met mijn zoon. Er was meer een probleem tussen uh, uh, zijn moeder en mij. We zijn gescheiden en uh, de communicatie is niet zo goed. En daar uh, had hij last van. Uh -huh. uh, ja, ik ga niet te veel in detail uh, erop in, maar dat, snap ik. dat, uh, dat was eigenlijk het kernprobleem. Yeah. En, en toen? He, hebben jullie toen zelf aan de bel getrokken... of signaleerden ze het op school? Ik, uh, we zijn naar uh, de leraar gegaan en het een en ander besproken. En de leraar stelde voor om eens met... Uh, om uh, uh, ja, dit, uh, dit project uh, te gaan praten, met Mark in dit geval. Mm -hmm. en, uh, Mark is hier werkzaam na de, na, namens dit project. Ja, ja. precies. Ja. Ja. Ja. Dus en. jullie zijn met Mark gaan praten, en toen? Um, nou, een goed gesprek gehad. Uh, vervolgens uh, is Mark met mijn zoon in gesprek gegaan. En uh, uh, ja, dat was, dat was heel prettig en heel uh, laagdrempelig. Um, uh, Klik was meteen goed met Mark. Dat ging echt heel goed uh, in de school. Hij wordt uit de klas gehaald en heeft vervolgens gesprekken met hem. Het is nog steeds gaande, die gesprekken? Um, die waren even gestopt, maar ondertussen is het weer wat opgestart. En je merkte dat het beter gaat met je zoon? Ja, ik merk echt... Uh, ja, de, de, hij heeft er erg veel aan. Dat is echt heel prettig. En Hadden jullie die hulp ook gezocht voor hem... als het uh, inderdaad buiten de school was geweest? Als je bijvoorbeeld een, een psycholoog had moeten inschakelen? Mm, ik denk dat ik dan wat, mm, nog even had moeten nadenken of dat we het hadden gedaan. Die, die stap is natuurlijk groot. En ik merk ook, hè, natuurlijk wel vaker met instantie te maken gehad... dat als je met je kind naar een kliniek gaat of naar een praktijk... Eh, dat is een hele grote stap en heel indrukwekkend voor hem. En ik heb hier... ook voor jullie natuurlijk, als ja. ouder. Ja, oké. Okay, maar goed, belangrijker is natuurlijk hoe het, hoe het voor hem is. Yeah. En uh, ik heb hier gemerkt dat ja, de stap is zo klein aan Mark toe... dat uh, uh, dat gaat vanzelf. En dan is, is, uh, is de eerste drempel, die is meteen genomen... die is er eigenlijk helemaal niet. En okay. dat is heel prettig. Ja. Dankjewel, Willem, voor je verhaal. Nou, het heeft de zoon van Willem in ieder geval geholpen. Lara, je hoorde de naam net al voorbij komen. Mark, ja. die is er namelijk namens dit project... Werkzaam bij de Buurt. En hij zo meteen ook aan. Uh, Kijk eens. Ja. Voor meer verhalen. Tot straks dan. Saïda Magé. En de dat nieuws en Kobus staat dus bij de debuut. Straks gaan we het uh, hebben over het koraal. We hebben iemand die zich met zaligheid ziel en zaligheid inzet... voor de redding van het koraal. En dat doet hij zelfs uh, na zijn pensioen ook nog. Be in your you. savior. Savior is it saving you. Rocks and gravel. Build the road That's alright But you're on your own Take me back To that midnight moon Cradle me At that midnight moon All of me is so fear What I've got to give. So, fear what I've got to give is not enough. it's a dark night. I saw the devil dance for you, crying out, Christ your best rising trains flew by time was young and you were mine take me back to that midnight moon cradle me at that midnight moon all of me is all for you, what I've got Give is not enough. Let's attack. All of me is off here. What I've got to give is not enough. Let's attack. Prachtig, het is zijn stem toch mooi hè? Van George Ezra, Britse singer-songwriter. En dit nummer Saviour staat op zijn nieuwste album: Staying at Tamara's. Laboratoria. Oplossingen voor een ziekte. Doorbraak. Zeven minuten voor half vijf. Verblekende koralen. Koralen die doodkoken. En koralen die sterven door watervervuiling. Het mag duidelijk zijn dat koraalriffen wereldwijd ernstig onder druk staan. Han Lindeboom is buitengewoon hoogleraar marine-ecologie aan de Wageningen Universiteit. En verbonden aan het Nederlandse Instituut voor Onderzoek der Zee. Omdat hij de pensioenleeftijd heeft bereikt, organiseert hij morgen een symposium over de toekomst van de Noordzee en de Cariben. En daar presenteert hij een plan om het Caribisch koraal te redden. En wij krijgen in Nieuws Co. een voorproefje. Dat is fijn. <lacht> fijn dat u er bent. Ja, graag gedaan. Um, vanochtend nog kwam het nieuws naar buiten dat koraal in het Great Barrier Reef... als het ware ja, dood is gekookt door extreem hoge temperaturen van het zeewater. U bent natuurlijk al veel langer met het koraal bezig. Hoe heeft u, u tijdens uw wetenschappelijke carrière zien veranderen? Nou, in het verleden waren koralen fantastisch. Ik bedoel, we zijn in de tachtiger jaren, heb ik mijn eigen onderzoek in Indonesië gedaan. Dan zijn we ook op de buitenriffen daar geweest. Ongelooflijk mooie koralen, echt geweldig. Ook in de Nederlandse Cariben in die tijd, dat ben ik toen niet geweest, maar ik, ik heb wel die foto's gezien. Het koraal was geweldig, echt heel mooi en uh, ja, heel volgroeid. Heel veel vissen, ook grote vissen en uh, heel gezond. En ja, dat is uh, aan het verdwijnen, dat klopt. En dat gaat snel? Uh, dat gaat heel snel. We schatten nu dat het koraal in, in, in het Caribisch deel van ons koninkrijk binnen 15 jaar grotendeels weg zal zijn. Dat wil zeggen vlakbij de kust. Want heel recent heeft men toch verder uit de kust, bijvoorbeeld bij Saba... nog heel mooi koraal gevonden. Dus als je maar verder uit de kust bent, dan is het er nog wel. Uh -huh. Vlak onder de kust gaat het nu heel snel weg. En dat komt inderdaad, wat u al zei, door watervervuiling, klimaatverandering en, en, en, en ja, opwarming. Hoewel ik nu toevallig, want een van de sprekers morgen op mijn symposium... is Jeremy Jackson, hoogleraar die daar ook al ja, zijn hele leven aan, aan werkt. En die denkt, en dat vond ik een heel interessant idee... dat de koralen in de Caribben beter tegen klimaatverandering kunnen dan die bijvoorbeeld in uh, Zuidoost-Azië. Dat zou een heel interessant verhaal zijn... waar wij ook gebruik van kunnen maken voor het, het redden van die koralen. Ja, want dat was met Saba natuurlijk ook. Dat was best een hoopgevend verhaal. Kijkt u dan in die, op die manier daar ook naar? Dat, wat, wat leert dat koraal ons? Nou, wat dat dus leert, is dat het daar kennelijk, uh, wat verder uit de kust, uh, minder last heeft van die opwarming. En dat komt omdat daar wat kouder water uit de diepzee naar boven komt, en dan kan het daar overleven. Het probleem is echter dat vlak onder de kust gaat het helemaal niet goed met die koralen. Als je op Bonaire bij Kralendijken bent, of uh, Curaçao, of noem, noem ze alles alle steeds maar op, dan vlak bij de kust, ook op Saba, ik bedoel, de koning en koningin hebben daar recent gedoken, ja. uh, daar gaat het helemaal niet goed met die koralen, wat, wat Blijkt, die koralen worden overgroeid door wat wij blauwalgen noemen door de blauwwieren en dan gaat het dood. Hmm. Ik ben benieuwd, want morgen presenteert u een plan om het koraal in de Caribbe te redden. Um, wat, wat, wat gaat u doen? Wat nou, moet er gebeuren, laat ik het zo formuleren? Nou, ik heb jaar, een jaar geleden heb ik al een deltaplan geschreven. En gezegd van wat je dus moet doen, is zorgen dat de watervervuiling tegengaat. Dus je moet waterzuivering goed hebben op die eilanden. Je moet de afvalverwerking goed hebben. Uh, je moet de erosie. Er komt heel veel zand en slip vanaf het land uh, in zee terecht, daar kunnen de koralen ook niet tegen. Dat komt bijvoorbeeld omdat er zoveel loslopende geiten zijn. En uh, ja, daardoor erodeert die, die eilanden ook. En mm. dat, is, dat is dus ook niet goed. Uh, nou, daar kun je allemaal lokaal wat aan doen. Ik heb dat aan de Nederlandse regering en ook aan de lokale regeringen voorgesteld, een plan. Maar het blijkt vreselijk moeilijk te zijn om dat gewoon centraal van de grond te krijgen. We doen al een hoop dingen maar we doen het niet gecoördineerd en we doen het niet op een heel effectieve manier. Mm. Dus a dat moet veel effectiever. We moeten het beter gaan, gaan samenwerken in het geheel. Maar ik ben dus op al die zes eilanden geweest, twee keer zelfs vorig jaar. En op die eilanden zijn allerlei mensen die wel wat willen. Kijk, en wat we moeten gaan doen is ook de lokale bevolking stimuleren uh, en helpen en, en gewoon iedereen die wel wat wil erin meenemen. En mm. het nieuwe plan houdt nu in we gaan ook van onderaf gaan wij dus nu dit aanpakken, oppakken en dan hopen we dat zowel van de lokale bevolking maar ook vanuit de overheid, zowel daar als hier in Nederland. een serieus delta-plan tot stand komt. om die koralen te redden. Ja. Want als we het niet doen. dan gaat het ten koste van de koralen. maar ook ten koste van de economieën. De toerisme, het toerisme zal instorten. Uh, koralen zijn ook belangrijk voor de veiligheid van die eilanden. Dus ja, we moeten dat gewoon gaan doen. Ja, en u wilt dus. het is een aanpak van onderop en van bovenaf. Um, maar ik hoor u verder niet over de opwarming van het zeewater. Want de, uh, ja, de hoge temperaturen. Niet alle koraal kan daartegen. Nee, daar tegen. Nee. Ja, heeft u, da u daar een allesomvattend ja. plan voor? Dat lijkt me wat ingewikkelder. Nee, dat is ingewikkeld. Kijk, punt 1. We moeten wat aan klimaatverandering doen. Mondiaal. En wat dat betreft vond ik het geweldig. Ik was laatst op Sindostasius en nou, daar hebben we wat, wat, wat discussie mee, ook op politiek. Maar wat mij daar voorbij, voor, ja, heel veel vreugde gaf eigenlijk, ze hebben daar fantastische zonnepanelen neergezet. Die hebben ze op ruim twee meter boven de grond op stellages. Dat is orkaanproof, dat is ook al heel mooi. Uh, daar hebben ze dakgootjes aan gemaakt om het water op te vangen en daaronder gaan ze nou groentes kweken. En uh, ja, dat is een fantastisch duurzaam project. Hm. Ze gaan nu aan fase drie werken en dan zijn ze straks, zal dat het. Het eerste stuk volgens mij van Nederland zijn wat 100% self-sufficient is wat betreft elektriciteit. En nee, dat geeft de nou, burger moed, kan ik me voorstellen. Ja, nee, maar dat is dus klimaatverandering. Dus, dus dat, dat, de, de, maar dat doen we mondiaal. Hmm. Maar voor die andere dingen, die andere bedreigingen van uh, de koralen, ja, dat moeten we lokaal doen. En naar mijn mening kan het. En, en, en zeker als dan zo'n Jeremy Jackson ook aangeeft... van kijk eens, die koralen daar in de Cariben... zijn waarschijnlijk toch een beetje meer resistent... Uh, tegen al die uh, klimaatveranderingen dan bijvoorbeeld bij Australië. Ja, dan moeten wij die gouden kans nu grijpen... om ook binnen ons koninkrijk de koralen te gaan redden. U klinkt optimistisch. U heeft er wel vertrouwen in volgens mij... dat het lukt om dit plan van de grond te krijgen. Als de Nederlandse regering... en ik doe een dringend beroep op, op de Nederlandse regering in Den Haag... nou gewoon eens werk van gaat maken om dit te gaan doen en met elkaar... Er gebeurt al heel veel, ik zei het al, we gaan op, op, op Bonaire, gaan we weer druk aan de gang met de waterzuiveringsinstallatie. Alleen het laatste stapje, dat zetten we meestal niet. Ja. En als we dat nou gewoon eens wel gaan doen op die eilanden, op Saba, Bonaire, sint Eustatius, maar ook op de andere drie landen, uh, Ja, dan denk ik gewoon van het kan. En uh, uh, waar een wil is, is een weg. Uh, ik hoor nu te vaak het kan niet en we willen niet, maar ik vind we moeten het doen. En in mijn uh, optiek doen we het voor de generaties die komen. Ik heb morgen mijn kleinkinderen, die zijn drie en vijf, ook op mijn symposium. Want uh, voor hun vind ik dat wij gewoon dit soort dingen uh, moeten vertellen, moeten doen. En ervoor moeten zorgen dat zij net zo van koralen kunnen genieten als ik in mijn leven heb gedaan. Mooi, dank voor uw uh, verhaal. En fijn dat u ons uh, het plan al wilde onthullen. Handen in de nog heel eventjes buitengewoon hoogleraar. Marine Ecologie dus, voordat hij met pensioen gaat. Straks minder administratie, minder huishoudelijke zaken. De Onderwijsraad wil dat schoolleiders gewoon gaan leiding geven aan hun scholen. En niet managers zijn. Ons belangrijkste verhaal om vijf uur. Steeds meer macht, steeds meer censuur. Over welk land gaat dit, denkt u? Turkije. Belangrijke pilaren onder het plan van president Erdogan. NPO Radio 1. Hier is Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier op de tien wethouders die in 2014 begonnen... hebben het einde van hun termijn niet gehaald. In bijna de helft van de gevallen vertrokken ze... door een politieke vertrouwensbreuk. Dat blijkt uit onderzoek in de opdracht van het tijdschrift Binnenlands Bestuur. De NAVO zet druk op Nederland om meer geld voor defensie uit te trekken. De anderhalf miljard euro die het kabinet uittrekt... is niet genoeg om aan de afgesproken 2% van het bruto binnenlands product te komen. Dat zegt NAVO-topman Stoltenberg. Een computer... In in Canada, vol geheime berichten uit de onderwereld, mag in de rechtszaal dienen als bewijs. Dat is gebleken in de strafzaak tegen Nouval F, een kopstuk uit de Amsterdamse misdaad. Politie en justitie denken tientallen zaken te kunnen oplossen, dankzij die inmiddels gekraakte berichten. En in Cuba staat voor het eerst in 60 jaar geen Castro aan de, leiding, aan de leiding. Het parlement koost Miguel Diaz canel als nieuwe president. En dat is niet zo moeilijk, hij was de enige kandidaat. Ja, dankjewel Jan. We gaan naar het weer. Marco Verhoef is ook bij me. Ik heb veel blije gezichten gezien op de fiets hier naartoe. Wat een verrukkelijk weer. Hoe, hoe hoog is de temperatuur uiteindelijk uitgekomen? Ja, in de beeld zijn we boven de 25 graden gekomen. Daarmee is het een landelijk zomerse dag. Maar er zijn natuurlijk altijd nog weer plekken waar het nog warmer wordt. En verrassend in dit geval misschien wel een beetje. Lelystad is de koploper. Hm? En die zit maar 14 tiende van de 30 graden af. Dus dat is natuurlijk wel echt extreem. Um, het zou me niet verbazen als we daar dus die 30 graden ook nog net gaan halen. Dat kan op zich nog wel, maar dan ja, moeten we alles mee zitten. Uh, de, die uitslag hoop ik je later te kunnen geven. Oké. Okay. Uh, verder, wat zie je voor vanavond? Nou, het blijft helder. We hebben wel wat sluierwolken hier en daar, maar dat, uh, ja, de zon heeft daar geen moeite mee en vannacht beschouwen we dat dus ook gewoon als opklaringen. Uh, temperatuur daalt maar heel langzaam. Vanavond blijft het heel lang boven de 20 graden. Uiteindelijk zakt het kwik wel naar een graad of 11. Maar dat is pas aan het eind van de nacht en als de zon morgenochtend opkomt. En dan komt die zon dan op, ja, dan gaat de temperatuur natuurlijk ook meteen weer flink omhoog. We komen niet zo hoog uit als vandaag en dat komt omdat Vandaag de wind oostelijk was. En morgen wordt de wind geleidelijk veel meer noordwest tot noord. Mm -hmm. ja, en dan komt die een klein beetje aan over dat koude water. Er staat niet veel wind. Dus de aanvoer van die koude lucht stelt niet zo heel veel voor. Maar de maxima liggen wel wat lager. In de kustgebieden, kustprovincies, zo tussen de 20 en 23 graden. Dieper land inwaarts kan het nog wel 25 tot 27 graden. Dan nou, maken we even een sprong naar het weekend. Hoe ziet dat eruit? Um, de zaterdag is nog wat minder zacht. Het is nog steeds te zacht voor de tijd van het jaar. hoor. Dus de we zijn een beetje kan van gewoon vandaag, uit. Want ja. de zon schijnt ook volop. Maar 18 tot 23 graden is net wat minder dan vandaag. Zondag kan die temperatuur weer iets hoger uitkomen, maar dan neemt wel de bewolking toe. In de loop van de dag is er ook kans op een regen- of onweersbui. Dank je wel, Marco. De verkeersinformatie met een drukke avondspits alleen de geest. Ja, dat is het zeker. Er staat nu al 500 kilometer file. Vooral rond Utrecht gaat het niet al te best. Verder ook problemen op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Tussen de Belgische grens en knooppunt Zoomland is de verdraging een half uur. Heeft te maken met een ongeluk op de A58 van Vlissingen naar Breda bij Heerle. De weg is daar wel weer vrij, maar daar staat natuurlijk ook file. Die is ongeveer drie kilometer en levert een kwartier verdraging op. Verder is het erg druk de hele middag al op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Badhoevedorp en Nieuw-Venne. De vertraging is daar ruim een half uur. Bij Utrecht zijn meerdere ongelukken gebeurd. Van Utrecht naar Zwolle op de A28 eentje bij Leusden. Daar zijn twee rijstroken dicht. Die gaan, over, die gaan waarschijnlijk heel snel weer open. Maar de vertraging die is inmiddels anderhalf uur vanaf de Uithof. Dus je kunt daar sowieso beter omrijden. Dat kan dan het beste via Ede en Barneveld. De andere kant op, op de A28 van Amersfoort naar Utrecht...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 het is zes minuten over half vijf. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. We gaan naar school. Schooldirecteuren in het basis- en voortgezet onderwijs moeten met hun tijd mee. En daarom is het tijd om uit het directeurskamertje te komen. Minder managen en meer leiding geven. Dat zegt de Onderwijsraad vandaag in een nieuw advies. Een krachtige rol voor schoolleiders. Harriet Maas van den Brink, voorzitter van de Onderwijsraad. Goedemiddag. U heeft het rapport zojuist uitgereikt aan de minister van Onderwijs, Arie Slob. Kunt u mij eens uitleggen, ja, wat, wat verstaat u onder meer leiding geven? Nou, kijk, een aantal jaren geleden was de aandacht van de schoolleider... vooral uh, voor de financiën. Dus was men een algemeen en financieel manager. Er zijn trouwens ook enorme verschillen tussen scholen... hoe zo'n functie uh, wordt ingevuld. Uh -huh. En uh, tegenwoordig uh, moet je toch meer leiderschap tonen... omdat het gaat over de strategie van de school. En je bent ook de speel tussen de leraar en het bestuur. Je moet eigenlijk ook zorgen dat de kwaliteit van de school op orde blijft. Uh -huh. En dat je, dat je in ieder geval... voor dat leraren ook geprofessionaliseerd worden. Dus eigenlijk heb je nu een, een groot aantal, of nou heb je andere taken dan vroeger, waar het alleen maar ging over, nou, de financiën moeten op orde. Het is trouwens wel zo dat er nog schoolleiders zijn die inderdaad met een uh, trap het dak moeten repareren. <lacht> en, uh, ja, helaas. De wc's ja. moeten ontstoppen. Dat is, dat is helaas nog wel het geval. Dus er zijn ook wel grote verschillen, zowel in het primair als voortgezet als in het MBO. Dus hoe die rol ingevuld wordt. Maar ja. wij vinden het heel erg belangrijk... dat dat strategisch leiderschap nu een plek krijgt. Ja, maar dat, dan hoor ik daar weer een taak bij. Um, terwijl er al zoveel ja. gebeuren moet op scholen. En um, ja, ze ook vaak last hebben van administratieve taken. Tenminste, dat hoor ik. Wij hebben als uh, vriend van het programma een schoolleider. En die klaagt daar vaak over. Ja, maar, maar kijk, dat is nou precies wat er niet moet gebeuren. Uh, een groot aantal van die, van die taken zoals uh, leerlingen inschrijven... Uh, schoolreisjes regelen, dat soort zaken... dat kan ook door anderen gedaan worden. Dus je moet en eigenlijk leren vooral... delegeren, zegt u? Precies. Je moet behalve leren en delegeren... moet je ook zorgen dat die taken die door anderen gedaan uh, kunnen worden... op een goede manier uitgevoerd natuurlijk worden. Maar dat jij in ieder geval verantwoordelijk bent voor dat personeel... voor de organisatie en de financiën. En een, en een schooltaak die er zeker bij is gekomen... is ook dat je verbinding legt met je omgeving. Een school heeft natuurlijk enorm veel uh, taken erbij gekregen. Maar het is niet zo dat als je meer strategisch leiderschap zou tonen... dat je daardoor meer taken krijgt. Want die zou je moeten afstoten, of zoals u zegt, delegeren ja. naar de anderen. waar leren schoolleiders leiding geven, eigenlijk waar leren ze dit allemaal? Ja, nou dat is wel een beetje het probleem tot nu toe. Daarom hebben we daar ook een aanbeveling over gemaakt. Als je googelt, ik wil schoolleider worden, dan, dan kom je een ratje toe aan opleidingen tegen. Er zijn een aantal formele, maar er zijn geaccrediteerde, niet geaccrediteerde, langdurige. Je kan in een dagje hier schoolleider worden, en daar in een anderhalf jaar. Hm. Uh, wat dat betreft uh, moet daar nog wel het een en ander gebeuren en hebben we ook bij de beroepsgroep neergelegd van... Uh, doet u iets aan uh, de professionalisering van uh, schoolleiders? Want uh, de opleiding die men nu meestal gevolgd heeft... is een lerarenopleiding. Het yep. gaat natuurlijk over didactiek en pedagogiek. Mm -hmm. En niet zozeer over allerlei dingen die je moet kennen... en kunnen als het gaat om geven. Uh, op andere en treinen dat... dan didactiek voor de klas. leren ze nu waarschijnlijk on the go, kan ik me zo voorstellen... terwijl ze al bezig zijn. Ja, precies. Ja, dat leren ze nu uh, terwijl ze al bezig zijn. Uh, er zaten net een groot aantal uh, schoolleiders in de zaal... en uh, men is daar ook wel degelijk mee bezig. En men is ook eigenlijk wel blij met zo'n advies als het onder onze... dat er uh, meer naar die professionalisering van die schoolleiders gekeken zou moeten worden. Okay. Want je ziet ook uh, uh, in het inspectierapport van vorige week... En dat kun je daar misschien wel aan linken, dat er zulke grote verschillen zijn in de invulling van die rol van schoolleider, dat je daardoor ook kansen ongelijkheid krijgt. Want op sommige scholen gaat het gewoon een stuk beter dan op andere scholen. En dan gaat het toch om uh, um, de schoolleider als ziel van de, scho van de school... die daar uh, een, een opdracht in heeft. Hè? Want je ziet daar waar goede schoolleiders uh, bezig zijn... dat daar minder ziekteverzuim is... en dat men met meer plezier naar het werk gaat. Dat is een belangrijke functie. Dank u wel voor de toelichting op het advies. Henriette Maassen van den Brink, voorzitter van de Onderwijsraad. Dank. Het is in elf minuten over half vijf. Tijd voor uw dagelijkse dosis. Tech Gadget. Let's talk about tech, baby. Eat up -O -O -3. En op deze donderdag 19 april. kiezen kiezen dan al wat voor de NOS op 3 Tech Podcast, die zojuist online is verschenen. Is hierbij mijn presentator Casper Meijer. Casper. Hoi, goed dat je er bent. Uh, jullie hebben het over lootboxes in computerspelletjes. Uh, wat zijn dat ook alweer? Het zijn een soort digitale schatkistjes die je kan kopen in het spel. En daar zit dan bijvoorbeeld een outfit in, waar jouw uh, personage de blitz mee kan maken online. Of uh, wapens die je in het spel kan gebruiken. En de crux bij die lootboxes is dat je niet weet wat erin zit, maar dat je wel kans maakt op dat felbegeerde item dat je wil hebben. Maar de echt toffe dingen die zijn zeldzaam. Dus het kan zijn dat je bij wijze van spreken... eerst tien keer hetzelfde groene capeje krijgt... waar iedereen al mee rondloopt. En dan pas de felbegeerde gouden cape. Maar je betaalt wel echte euro's... iedere keer dat je zo'n schatkistje koopt. En, oh, het is uh, niet dat je hem al spelend als het ware verdient? Je moet hem kopen? Of kan het allebei? Je, je komt ze ook wel tegen in het spel... Maar uh, je kan ze ook kopen. Hmm. En uh, ja, als je dus echt iets leuks wil... dan moet je heel vaak zo'n uh, kistje kopen... om kans te maken op, op iets moois. En dat is natuurlijk fijn en lucratief voor de makers van het spel... maar niet fijn voor de gamers en vooral mensen die hier gevoelig voor zijn. Want dat kan je flink wat geld kosten. En het zit de Nederlandse kansspelautoriteit niet lekker, heb ik begrepen. Zij kwamen vandaag met de uitslag van hun onderzoek. Wat stond erin? Ja, ze klagen hier al langer over. En ze hebben tien populaire spellen onderzocht... waarin je van die lootboxes kan kopen. En vier daarvan die overtreden de kansspelautoriteit. Regels. Bij die spellen kan je namelijk de dingen die je hebt gewonnen in zo'n lootbox... voor echt geld doorverkopen. Er zijn een soort marktplaatsen voor online. En daardoor krijgen ze volgens de autoriteit economische waarde... en wordt het kopen van die lootbox dus echt een soort gokken om geld... Uh, het spel wordt niet bij naam genoemd uh, door de kansspelautoriteit... maar bijvoorbeeld voetbalspel FIFA 18. Daarin kan je pakketjes van spelers kopen... zoals je vroeger ook de panini kaartjes uh, kocht met <laughs> voetballers. En je hoopt natuurlijk dan dat je de Messi of de Ronaldo te pakken krijgt... want ja, die zijn dus geld waard. Oh, op die manier. En uh, dit mag dus eigenlijk niet? Nee. Wat, wat en de, de spellenmakers die krijgen nu van de kansspelautoriteit... acht weken om uh, hun spellen te veranderen. Tegenwoordig is het normaal dat spellen continu updates krijgen via internet. Dus op die manier kunnen ze die lootbox-optie... Eruit halen. Doet zo'n spelmaker dat nou niet? Dan kan de autoriteit boetes opleggen of zelfs de verkoop van het spel verbieden. Maar jij had het net al over de economische waarde voor de gamemakers. Het zit in hun businessmodel dit. Ja, het is heel belangrijk. De spellen die, Kijk, het wordt steeds uh, duurder om spellen te maken. Want spellen worden groots en meest lepend. En daar moeten heel veel mensen aan meewerken. Dus het kost een hoop geld. En dus zoeken de makers naar allerlei manieren om extra geld te verdienen... nadat ze al het spel aan jou verkocht hebben. Het is al langer normaal dat je tegen betaling uitbreidingen kan kopen. Maar dan weet je wat je ervoor krijgt. Bij die lootboxes heb je dus echt het, het gokelement. En volgens onderzoeksbureau Juniper Research verdienen grote bedrijven... dit jaar alleen 24 miljard euro aan van die virtuele schatkistjes... om leuke wapens en outfits te kopen. Ongelooflijk, hè? Wat zit er nog meer in jullie techpodcast vandaag? We hebben het over TESS. Dat is de nieuwste telescoopsatelliet van de NASA. Die is afgelopen nacht gelanceerd. en Die gaat naar hele verre planeten zoeken... om zo het antwoord op de vraag of we alleen zijn... in het heelal misschien ietsje dichterbij te krijgen. En uh, we praten met een cyberveiligheidsexpert... over de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten... die waarschuwen voor de Russische staatshackers... die miljoenen apparaten zouden proberen binnen te komen. Nou, ik zou zeggen, ga er naar luisteren. NOS op 3 Tech Podcast. Die vindt u in uw favoriete podcast app. En natuurlijk op de site en app van NPO Radio. En Casper, dank je wel. Graag gedaan. De verkeersinformatie alleen de geest. Het is een hele drukke avondspits bij Utrecht is het vastgelopen... maar nu ook bij de Moerdijkbrug op de A16 van Breda naar Rotterdam. Er gebeurde namelijk een ongeluk net voor de Moerdijkbrug. De weg is daar wel weer vrij. Maar vanaf Breda is de vertraging ongeveer drie kwartier. En ook op de A17 heeft dat veel gevolgen van Rozendaal naar Dordrecht. Tussen Zevenbergen en Knopend Klaverpolder ook 50 minuten op onthoud. Het is uh, kwart voor vijf. De tot, druk, ja, tot straks. De druk op de wachtlijst in de jeugdzorg is enorm. En daardoor komt passende hulp vaak te laat voor kinderen met problemen. Kan die kinderen een hoop ellende worden bespaard? Als je eerder signaleert dat er iets misschien niet helemaal goed gaat. Nou, met die gedachte zijn ze in Nijmegen aan de slag gegaan met het project De School als Vindplaats. De Nieuws en Cobus neemt vandaag een kijkje op zo'n school. We zijn op basisschool De Buut, wat een leuke naam, in Nijmegen. Saïda Maghree, het project is nu twee jaar bezig. Is er al iets bekend over ja. resultaten? Ja. Ja, ja, zeker uh, als het gaat om de resultaten van de buurt. Dat heb ik me net laten vertellen. Als het gaat om de, de leerlingen die uh, deelnemen aan de langere trajecten. Die dus vaker terugkomen voor gesprekken. Daarvan is uh, één van de vijftien uiteindelijk uh, doorverwezen naar zorg uh, buiten de school. En uh, Mark Hermsen, die, uh, die doet dat werk hier als uh, jeugdspecialist op de buurt. Uh, Mark, we hoorden eerder in de uitzending het verhaal van, uh, van Willem, een ja. vader hier Hallo. op deze ja. school. Hallo. Uh, zijn zoon uh, heeft uh, gesprekken met jou gevoerd. Voert ze ook nu nog? Nog steeds want uh, hij had uh, last van de scheiding van zijn ouders. Ja. Um, wat voor andere problemen komen leerlingen bij jou terecht? Waar moet ik aan denken? Um, ja, ik hoor jou zeggen: gesprekken voeren. Het is, uh, het, het is meer dan gesprekken voeren, het is eigenlijk uh, het is heel gevarieerd. Uh, mijn werk is ook heel gevarieerd. Ik probeer eigenlijk door verschillende interventies, uh, gesprekken, uh, stuk uit psychomotorische uh, onderdelen, laat maar zeggen, uh, cognitieve gedragstherapie, mm -hmm. daaruit verschillende dingen te doen. Um, dus om de kinderen niet... te helpen. Ja, dus niet alleen gesprekken, maar wat nee. doe je dan bijvoorbeeld nog meer met die, met die kinderen? Uh, heel gevarieerd, eigenlijk wat ik al zei. Het ja? is, uh, maar concreet uh, hoe... Zal ik een voorbeeld die... ja. met een voorbeeld komen? Graag. Uh, er was een, een jongen op een school uit uh, groep 4. Die, uh, die had heel veel moeite met het afscheid met zijn uh, afscheid nemen van zijn moeder in de ochtenden. En uh, ze konden eigenlijk niet de vinger erop leggen van god, waar zit het hem dan in? Uh, en waar, uiteindelijk waar het op neerkwam... is, uh, ik ben met die jongen van alles gaan doen... rondom oefeningen rondom emoties. Uh, emoties beter kunnen benoemen. Uh, daar oefeningetjes mee gedaan. Um, later zijn we ook een, een zorgenmonstertje gaan knutselen, als het ware. Uh, waar hij zijn zorgen in kon stoppen die, uh, die hij in zijn hoofd had. Uh, waar uiteindelijk bleek dat hij heel veel last had... van het uh, plotseling overlijden van zijn oma in een ander land. Um, en uh, dat hij dat helemaal geen plekje kon, had kunnen geven. Dus elke keer als zijn moeder... Um, in de ochtend wegging van school was hij bang dat er iets met zijn moeder zou gebeuren, ja. dat zijn moeder zou overlijden. Um, dus en ze doordat... je dat probleem ook op kunnen lossen? Nee, ja, op kunnen lossen in de zin van uh, de vraag van het kind eigenlijk teruggekoppeld, vertolkt naar de ouder uh, weer. En uh, ouders zijn daar verder mee aan de, hebben daar verder mee aan de slag kunnen. Oké, oh, okay. en dan stap jij eruit. Dan heb dan jij dat gesignaleerd eruit, ja. en jij hebt dan naar die moeder teruggekoppeld van volgens mij heeft hij daar last van. Weet ja. je ook nu hoe het met hem gaat? Ja, het gaat super gaat met hem. Gaat het goed in de ochtenden weer? Ja, want ik zie hem ook nog, ja, wekelijks in ieder geval. Dus uh, ja, het gaat heel goed met hem. Ja. Nou, dat is goed om te horen. Want hoe gaat dat precies in zijn werk? Um, dan kan ik misschien ook wel even naar Celine Ploeger. Jij bent intern begeleider van de buurt, ja. dus jij bent hier eigenlijk de oog. En Oren als, als marker ook niet is. Jij kijkt ja. wat overkoepelend hè, hoe het gaat ja, op school ja, ja. met de leerlingen. Hoe gaat dat in zijn werk? Wie trekt er aan de bel als het niet goed gaat met een kind? Nou, eigenlijk uh, werken we met een heel team uh, rondom kinderen heen. Uh, we werken met elkaar en kijken met elkaar uh, samen met ouders hoe het met een kind gaat. En eigenlijk is het altijd een van de partijen die we aangeeft, Of de leerkracht, of ouders, of, uh, of uh, iemand anders binnen de school. Die zegt van, hé, hey, volgens mij zit dit kind niet zo lekker in vel. En dan gaan we met elkaar verder kijken van, hé, hey, wat is er aan de hand? En uh, ja, dan ga je met elkaar in overleg gaan kijken van wat heeft dit kind eigenlijk nodig? En wat laat het kind nu eigenlijk zien met zijn gedrag... of met zijn niet lekker in de vel zitten? Mm -hmm. Nou, en dan zoeken we ook heel snel Mark even op. Want dan heb je natuurlijk heel kort lijntje om te zeggen van... goh, Mark, weet je, we zien dit en dit. Wil je eens meekijken? Of uh, wil je eens een paar keer in gesprek gaan met het kind? Of wil je eens contact zoeken met de ouders? Ja. En dan is ja, het is zo laagdrempelig en je maakt eigenlijk die kijk met elkaar naar kinderen, nog breder. En, en je deelt daarin ook ja, En, je deelt en samen, betrokken. Ja, je deelt daarin een beetje de verantwoordelijkheid. En dat is natuurlijk ook heel fijn. Je zegt met elkaar van, hé, hey, uh, wat zien wij? En uh, wat kunnen we doen? Judith zit ook bij mij in de bus. Ja, Judith, je moeder van een kind hier uh, op school. Ja. En uh, ook jullie hebben gebruik gemaakt hè? Van, ja, uh, van Mark. Uh, ja, gebruik gemaakt, dat klinkt ja. ook een beetje raar. <laughs> zo, zo is heel, wel een klein beetje groepen. hoor. Ja. Hoe, hoe is dat in zijn werk gegaan? Wie, wie trok er als eerste aan de bel? Uh, ikzelf. want ik, uh, ik heb de leerkracht benaderd. Ik heb de situatie toen de tijd uitgelegd. En ja, het ging eigenlijk heel snel, want daarna is uh, directrice ingeschakeld. Ik ben die zaterdag nog gebeld en was het toch dezelfde dag of de dag daarna dat ik bij Mark terechtkom? Toch even terug hoor. Ik, ik snap heel goed vanuit de ouders, vanuit jou en Willem... dat jullie niet al te veel willen zeggen vanwege privacy ook voor je kind. Dan kan je iets meer vertellen over wat er met je kind aan de hand was? Uh, ik kan er nu Zat nog niet lekker lekker op lekker in gaan. fel? Of... Ja, nou ja, het is wat groter dan dat. Um, mijn zaak loopt momenteel nog, dus ik kan er niet te diep op ingaan. Dat begrijp ik. Dus maar het ging in ieder geval niet goed met je kind? Dat dacht ik. Ik had heel veel zorg omdat ik van buitenaf wat dingen hoorde. Ja... Yeah. Um, begon ik me heel erg veel zorgen te maken. En dat heb ik toen met een leerkracht uh, op tafel gelegd. Ja. En toen ging het balletje rollen. En binnen een week kwam mijn zoontje terecht bij Mark. Ja. En, en wat betekende dat voor je zoontje? Ja, hij vond het geweldig. Want <laughs> ja, het was echt een uh, half uurtje dan met uh, Mark gaan voetballen. terwijl de andere kinderen nog hun wijkjes deden. En op die manier konden ze samen, uh, ja, hadden ze een gesprek. En hij heeft, Mark heeft het echt rustig opgebouwd. Eerst uh, kennis gemaakt of het wel klikte. Nou, het klikte goed. En uh, toen was het elke donderdag. hebben ze gesprekken gehad. zodat Mark zei van ja, het is, is nu goed. Naar twee, drie maanden. Twee, drie maanden. Ja. Ja. En Mark, hoe pak je dat dan aan? Want je moet inderdaad ook het vertrouwen winnen dan van, een, van een kind. Ja, zeker. Ja. Ja, hoe, hoe pak je dat aan? Um, uh, de, de vraag is eigenlijk altijd... als je de, de, de vraag aanvliegt vanuit de zorg rondom het kind... het welbevinden van het kind... Um, dan kun je niet zoveel verkeerd doen. Want dan ben je oprecht gewoon bezorgd rondom een kind. En uh, het welbevinden daarvan. En dat, De school heeft dat doel. Uh, de ouderen heeft het doel. En ik heb ook dat doel. Dus je zit eigenlijk allemaal op één lijn. Mm -hmm. En Willem, hoe heb jij dat ervaren? Met jouw zoon? Ja, wat bedoel je? De, de, hoe dat ging met, toen hij met Mark eenmaal in contact kwam? Ja, de, de klik was, uh, was direct aanwezig. Uh, Tigo, mijn zoon is voetballer. Uh, uh, en uh, hij vond het geweldig om met Mark uh, te voetballen. En, uh, dat voetballen, ja. dat werkt wel. Dat hoor ik al. Ja, dat, ja. Bij veel jongens, ja. ja precies. Ja. Ja, dat, dat opende ja, meteen het gesprek. En uh, tijdens, uh, tijdens dat voetballen is van alles besproken. Volgens mij heb je dat heel veel gebruikt, Mark, als ik het goed heb. Ja, ja, ik vind dat belangrijk om, uh, om niet alleen maar te zitten en met kinderen te praten. Ik ben meer van het doen en het ervaren. Uh, oefeningen waardoor ze echt kunnen ervaren inderdaad wat er nou speelt. Of uh, waar ik ze bij kan helpen. En niet mm -hmm. alleen maar het op, het op het cognitieve niveau houden. Nou hebben we twee ouders in de bus die daar heel erg voor open stonden. Die ook ja. zelf als eerste uh, om hulp hebben gevraagd. Ik kan me ook voorstellen dat als dat vanuit de school gebeurt... Mm -hmm dat ouders daar uh, van schrikken misschien zelfs wel... of nou, negatief tegenover staan. Nou, juist niet. Op het moment dat wij uh, gaan praten over een wat grotere... Uh, jeugdhulpverleninginstantie, uh, dan schrikken ouders af. Maar op het moment dat we zeggen van... hé, hey, uh, vind je het goed als Mark even een keer meekijkt... en dat we met elkaar even kijken wat heeft jullie kind nodig... dan is dat veel laagdrempeliger en staan ouders daar zeker voor open. En op het moment dat, er, ja, dat Mark signaleert van... joh, weet je, misschien heeft dit gezin of deze, uh, dit jonge meisje... gewoon Nodig, dan is de drempel na uh, de intrusieve of intensievere hulpverlening wat makkelijker te maken. En dan is die drempel ook weer laag. Want dan hebben ouders al kennis gemaakt met Mark. Ze weten een beetje van, hé, hey, uh, we kunnen die kant op. Dus het is eigenlijk uh, werkt het eerder laagdrempeliger en toegankelijker dan dat we, dat, dat we Mark niet in huis zouden ja. hebben. Is het wel eens geweigerd door ouders, eigenlijk? Heb ik nog niet meegemaakt. Nee. Kijk even naar Mark. Um, de schooldirecteur staat ook in de bus die schudt. Nee. nee op de buurt nog niet. Nee. nee. nee het, het gebeurt wel eens, maar zelden. Echt zelden. En uh, kan ook zijn dat, uh, dat ouders inderdaad in eerste instantie nog wat huiverig zijn uh, als het om, om jeugdhulp gaat. En dan kan, kan het ook zijn dat ouders gewoon wat meer tijd nodig hebben. ja En dan ja. moet jij dus dat vertrouwen winnen van die ouder. Ja. En in hoeverre is er sprake van privacy eigenlijk bij die kinderen? Zijn er ook dingen die, die echt alleen bij jullie blijven? Als ze als dat zouden aangeven? Ja, alles is in, uh, in overleg met ouders in de zin van uh, wat ik doe. Alles wat ik doe is in samenspraak met ouders. Uh, als het zo is dat, uh, dat ik voor als vertrouwenspersoon, laat maar zeggen, uh, functioneer, dan, uh, ja, dan bespreek ik wel inderdaad met kinderen van. Nou, er zijn dingen die ik inderdaad uh, uh, moet vertellen aan jouw ouders. Als het de, de, de emotionele ontwikkeling of wat dan ook bedreigt, als het niet veilig is. Um, anderzijds zijn er ook dingen die ik gewoon inderdaad bij mag houden. als een kind uh, klem zit in een bepaalde situatie en een neutrale persoon zoekt om zich uit. Mm -hmm. en, en, en, en wat is die drempel? Want ik kan me voorstellen kinderen worstelen met heel veel dingen. Mm -hmm. Hoe urgent of groot moet het probleem zijn voordat diegene wordt doorverwezen naar Mark? Kijk nou, eigenlijk kan dat... Uh, dat, daar is geen, geen richtlijn voor. Het kan heel klein zijn dat we zeggen van... goh, Mark, wil je eens meedenken? En wat is en het klein, kan, moet ik aan nou, Het kan wat? ook gewoon zijn dat een kind zegt... inderdaad, van, ik zit niet lekker in mijn vel. En dat je denkt van, waar is dat dan mee? Mark, kijk eens mee. Maar het kan ook zijn van... Goh, mijn vader en moeder zijn bijvoorbeeld uh, gescheiden... of te maken met verlies. Of, en dat, je, dat is natuurlijk een stuk groter. Maar ook dan kan Mark meekijken. Dus het is heel breed. Je kijkt echt vanuit de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hoe zit een kind in zijn vel? Wat, hoe hoe, hoe Vindt hij zich, hoe ziet hij, ja, hoe uh, gedijt hij, mm -hmm. en dan kijk je samen eigenlijk mee. Dus dat kan voor, voor een kind, voor in onze ogen een klein probleem zijn, maar voor het kind is het een groot, een probleem. groot probleem. En dan kan Mark ja. gewoon even meekijken. Ja, we wil toch ja. even ook nog naar Judith. Uh, ik vroeg het eerder ook al aan Willem. Hij zei uh, dat die drempel er wel was geweest als hij het buiten de school had moeten zoeken. Hoe sta jij daarin? Ja, ik heb hetzelfde, want ik vind toch bureau jeugdzorg of een andere instantie is echt wel een hele grote stap. En vooral, vooral voor mijn zoontje. Het is toch wel een veilige omgeving. Hij kent ook iedereen. En ja. Dus dat was voor mij de reden dat ik dacht van ja, dat gaan we dan gewoon proberen. En het was echt, ja, tot nu toe ben ik heel blij. Maar ik ben, in ieder geval mijn zorgen zijn weg. Okay. Aan het uh, m'n zoontje, ja. Dat is wel bijzonder om te horen, toch, Mark? Ja, absoluut. Om dat het uh, ja. weet te creëren. Het ja. gaat hier dus heel goed in Nijmegen. Het wordt verlengd. Ja. Hoe zit dat met andere plekken? Want ik kan me voorstellen dat ze op andere locaties in het land... dit ook al met interesse volgen. Ja, dat doen ze. Zover ik meekrijg in ieder geval uh, als jeugdspecialist. Um, vanuit Amsterdam is er veel interesse. En omliggende gemeentes van... Uh, uh, uh, rondom Nijmegen, die hebben ook interesse en zijn er ook al mee aan, aan de gang. Dus, dus je weet dat uh, binnenkort nog veel meer kinderen daar uh, gebruik van kunnen maken. Hopelijk wel. Hopelijk ja. wel ja. Okay. Dank jullie wel allemaal voor jullie verhalen en uh, succes. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Ja, zeker mooi. Meer van dit soort verhalen graag. Meld ze dan aan via nieuws en co het mag Groot of klein zijn, onrecht of een oplossing voor een probleem, tip onze redactie. Kan ook via Twitter, en co heten we zo daar. Uh, en misschien komen we wel naar u toe met het nieuws en co bus onze mobiele studio. Meteen na vijven gaan we naar Turkije. De Turkse president Erdogan heeft radio en televisie. en nou, ook kranten inmiddels helemaal onder controle. Dus wat volgt nu? Het internet.